Dit is les 49 van uw cursus geprogrammeerd levenspaans. Spaans. We beginnen deze les met het leren van de zogenaamde... Conditionaal. Dit is de Nederlandse, onvoltooid verleden toekomende tijd, of makkelijker gezegd, de vormen zoals... Ik zou komen, wij zouden kunnen, enzovoort. In het Spaans wordt de... Conditionaal. Gevormd door het plaatsen van bepaalde uitgangen achter het hele werkwoord. Kijkt u maar eens en zegt u na trabajaría, trabajaría, ik zou werken. trabajarías, trabajarías, jij zou werken. trabajaría, trabajaría, hij, zij, u zou werken. trabajaríamos, trabajaríamos, wij zouden werken. trabajaríais Trabajaríais, jullie zouden werken. Trabajarían, trabajarían, zij zouden werken. U zou werken. U hebt het wel gezien. Achter het hele werkwoord, trabajar, hebben we de volgende uitgangen geplaatst: ia, ias, ia, íamos, iais en iang. Nog een voorbeeld. Deze keer met een wederkerend werkwoord. Zeg de volgende werkwoordsvormen na. Me acostaría, me acostaría, ik zou naar bed gaan. Te acostarías, te acostarías, jij zou naar bed gaan. ze acostaría, se acostaría, hij, zij, u, zou naar bed gaan. Nos acostaríamos, nos acostaríamos, wij zouden naar bed gaan. Os acostaríais. Os Jullie zouden naar bed gaan. Ze acostarían. Zij zouden naar bed gaan. U zou naar bed gaan. Zo gaat het ook met andere werkwoorden. Er volgen nog enkele voorbeelden. Zegt u ze na en let ook op de klemtoontekens. Cantaría. Cantaría. Ik zou zingen. Te despertarías? Te despertarías? Jij zou wakker worden. Él estaría contento. Él estaría contento. Hij zou blij zijn. Ella volvería. Ella volvería. Zij zou terugkomen. Usted escribiría. Usted escribiría. U zou schrijven. Nos levantaríamos. Nos levantaríamos. Wij zouden opstaan. Comprenderíais. Comprenderíais. Jullie zouden begrijpen. Irian. Irian. Zij zouden gaan. Ustedes dormirían. U U zou slapen. En nu gaan we het zelf proberen. Zet de volgende zinnetjes, die in de tegenwoordige tijd staan, telkens in de juiste vorm van de condicional. Een voorbeeld. Er staat: Estás cansado. Jij bent moe. U zegt dan: Estarías cansado. Jij zou moe zijn. En nu aan de slag. Pedro alquilaria una casa. ¿Nos recomendaría usted aquel hotel? Le escribiríamos. Ella estaría de vacaciones. Les traería unos libros. ¿Viajarías en tren? Me llamarían a casa. Ustedes se informarían en la agencia de viajes. We gaan nog even door met oefenen. Zegt u de gegeven zinnen in het Spaans en controleer u zelf steeds nauwkeurig. Ik zou dat huis daar kopen, maar mijn vrouw wil niet in een dorp wonen. Yo compraría aquella casa, pero mi mujer no quiere vivir en un pueblo. Ik zou het leuk vinden met jullie te gaan, maar ik moet werken. Me gustaría ir con vosotros, pero tengo que trabajar. Juan schreef mij dat hij zijn auto zou verkopen. Juan me escribió que vendería su coche. Onze vrienden zouden twee weken in Alicante blijven. Nuestros amigos se quedarían dos semanas en Alicante. Daarna zouden zij met ons naar Portugal reizen. Después viajarían con nosotros a Portugal. Zouden jullie met hen teruggaan? con ellos? Het zou beter zijn het nu te doen. ¿Sería mejor ahora. Waarom zei je niet dat je naar de dokter zou gaan? ¿Por qué no dijiste que irías a ver al médico? Ik zou het hem niet geven. No se lo daría. Om drie uur zouden wij op het internationale vliegveld van Madrid zijn. A las tres estaríamos en el aeropuerto internacional de Madrid. U hebt waarschijnlijk wel gemerkt dat het gebruik van de conditionaal in het Spaans nagenoeg gelijk is aan dat in het Nederlands. Van de werkwoorden die we in de loop van onze cursus geleerd hebben, krijgen er enkele een bepaalde verkorting in de stam. De uitgangen van de vormen van de conditional zijn wel regelmatig. Een soortgelijke regel is ons al bekend in verband met de toekomende tijd. Zegt u eens na? Decir diría. Ik zou zeggen... Hacer, haría. Ik zou doen, maken. Ay. Abria. Er zou zijn, er zouden zijn. Poder, Podria. Ik zou kunnen. Ponerse, me pondría. Ik zou aandoen. Querer. Querría. Ik zou willen. Saber. Sabria. Ik zou weten. Salir. Saldria. Ik zou vertrekken. Tener. Tendria. Ik zou hebben Bezitten. Tener que. Tendría que. Ik zou moeten. Benir. Vendría. Ik zou komen. We gaan hiermee oefenen. Zet de volgende werkwoordsvormen, die in de tegenwoordige tijd staan, telkens in de juiste vorm van de conditionaal. Een voorbeeld. Er staat. Dices. Jij zegt. U zegt dan. Dirías. Jij zou zeggen. We beginnen met één. Él tendría. Podrían. Ustedes tendrían qué. Nos pondríamos. Saldría. Habría. Ella vendría. Usted querría. Haríais. Sabría. En dan nu iets anders. Er bestaat in het Spaans een kleine groep werkwoorden die in sommige vormen een zogenoemde klinkerwisseling krijgen. Deze klinkerwisseling is een verandering van de E in een I in de stam van deze werkwoorden, bij bepaalde persoonsvormen. In de loop van de cursus zijn we al vier van dergelijke werkwoorden tegengekomen en we zullen nu leren hoe we ze moeten vervoegen. Zegt u om te beginnen deze werkwoorden eens na. Pedir Pedir Vragen om, verzoeken Servir Servir Serveren, dienen Despedirse. Despedirse. Afscheid nemen. Seguir. Seguir. Doorgaan. Volgen. De bovengenoemde klinkerwisseling komt voor. Ten eerste. In de eerste, tweede en derde persoon enkelvoud. En in de derde persoon meervoud. Tegenwoordige tijd. Ten tweede. In de derde persoon enkelvoud en meervoud van de pretérito definido. Ten derde, in de gebiedende wijs. Ten vierde, in het gerundium. Kijkt u maar goed en zegt de volgende persoonsvormen na. Tegenwoordige tijd. Pido. Pido, ik vraag. Pides. Pides, jij vraagt. Pide. Pide, hij, zij, u vraagt. Pedimos. Pedimos, wij vragen. Pedis. Pedis, jullie vragen. Piden. Piden, zij vragen, u vraagt. Pretérito definido. Pedi. Pedi. Ik vroeg. Ik heb gevraagd. Pediste. Pediste. Jij vroeg. Jij hebt gevraagd. Pedio. Pedio. Hij, zij u, vroeg. Hij, zij u, heeft gevraagd. Pedimos. Pedimos. Wij vroegen. Wij hebben gevraagd. Pedisteis. Pedisteis. Jullie vroegen. Jullie hebben gevraagd. Pidieron. Pidieron. Zij vroegen. U vroeg. Zij hebben gevraagd. U heeft gevraagd. Gebiedende wijs. Pide. Pide. Vraag. No pidas. No pidas. Vraag niet. No pida usted. No pida usted. Vraagt u niet. No pidan ustedes. No pidan ustedes. Vraagt u niet. Girundium. Pidiendo. Pidiendo. De overige persoonsvormen in de verschillende tijden zijn regelmatig. Net als pedir worden ook despedirse en servir vervoegd. Terwijl het werkwoord. Seguir. nog een bijzonderheid heeft. We gaan dat eens bekijken. Zegt u maar na. Tegenwoordig tijd. Sigo. Sigo. Ik volg. Siges. Siges. Jij volgt. Sige Sige Hij, zij, u volgt. Seguimos. Seguimos. Wij volgen. Segis, jullie volgen. Sigeng, zij volgen, u volgt. Pretérito definido. Segui, segis, ik volgde, ik heb gevolgd. Segiste, segiste, jij volgde, jij hebt gevolgd. Sigio, hij, zij u volgde. Hij, zij u heeft gevolgd. Seguimos, seguimos. Wij volgden, wij hebben gevolgd. Seguisteis, seguisteis. Jullie volgden, jullie hebben gevolgd. Sigieron, Sigieron. Zij volgden. U volgde. Zij hebben gevolgd. U heeft gevolgd. Gebiedende wijs. Sigue. Sigue. Volg. No sigas. No sigas. Volg niet. No siga usted. No siga usted. Volgt u niet. No siga ustedes. No sigan ustedes Volgt u niet gerundium siguiendo siguiendo de u die af en toe extra geplaatst wordt na de g is in het belang van de uitspraak dan gaan we nu eens oefenen met deze werkwoorden zegt u de volgende zinnen direct in het Spaans en controleer u zelf telkens nauwkeurig ik vraag hem om een glas bier. Le pido un vaso de cerveza. Vraagt u iets te drinken. Pidan ustedes algo para beber. Carlos vroeg mij om een glas water. Carlos me pidió un vaso de agua. Vraag hem om een aspirine. Vraag het haar niet. Una aspirina a él, no se la pidas a ella. Mijn zusters namen afscheid van mijn ouders. Mis hermanas se despidieron de mis padres. Waarom nam jij geen afscheid van hen? Por qué no te despediste de ellos? Wij nemen altijd afscheid van hen. Nosotros siempre nos despedimos de ellos. Mijn moeder staat het eten te serveren in de keuken. Mi madre está sirviendo la comida en la cocina. Jij volgt een cursus Spaans. Tú sigues un curso de español. En welke cursus volgen jullie? Y qué curso Het vorige jaar volgde ik een cursus Engels. El año pasado seguí un curso de inglés. Ook mijn broers volgden hem. También mis hermanos lo siguieron. We leren er nog een paar nieuwe woorden bij alvorens we aan de laatste oefening van deze les beginnen. Ze zullen u in Spanje zeker van pas komen als u daar eens met de trein gaat reizen. Zegt u ze na en controleer uw uitspraak. La estación central. La estación central. Het centraal station. El andén. El andén. Het perron. El billete. El billete. Het kaartje. El billete de ida. El billete de ida. Enkele reis. El billete de ida y vuelta. El billete de ida y vuelta. Retour. De primera. De primera. Eerste klas. El asiento. El asiento. De zitplaats. El nocturno. El nocturno. De nachttrein. El coche cama. El coche cama. De slaapwagen. El coche restaurante. El coche restaurante. Het restauratie rijtuig. El retraso. El retraso. De vertraging. Ocupado. Ocupado. Bezet. Para. Para. Naar. Cuando. Cuando. Wanneer? We gaan deze woorden oefenen. Zegt ze direct in het Spaans. Bezet. Ocupado. Het perron. El andén. Wanneer. Cuando. Retour. Ida y vuelta. De nachttrein. El nocturno. Het restauratie -rijtaag. El coche restaurante. De vertraging. El retraso. Naar. Para. De zitplaats. El asiento. De slaapwagen. El coche cama. Eerste klas. De primera. Het kaartje. El billete. Enkele reis. Ida. Het centraal station. La estación central. In de leesoefening die straks volgt, komen een paar woorden voor die we nog niet kennen. Zegt u dus ze een paar keer na. Ze komen u straks vertrouwd voor en u weet dan wat ze betekenen. Nervioso. Nervioso. Zenuwachtig. Finalmente. Finalmente. Eindelijk. El mozo. El mozo. De cruyer. La entrada. La entrada. De ingang. El vestíbulo. El vestíbulo. De hall. El horario. El horario. De vertrekstad. El rápido. El rápido. De sneltrein. De repente. De repente, plotseling. El altavoz. El altavoz, de luidspreker. Dit is les 50 van uw cursus geprogrammeerd Leven Spaans. In deze les zullen we aandacht besteden aan iets dat uit onze Nederlandse taal nagedoeg verdwenen is, namelijk de aanvoegende wijs. In het Spaans wordt deze de subjuntivo genoemd en we zullen die benaming verder handhaven zegt u de volgende voorbeeldzinnen eens na mi madre quiere que te ayude mijn moeder wil dat ik je help quiero que me ayudes ik wil dat jij me helpt quiero que usted me ayude ik wil dat u me helpt Mi madre quiere que te ayudemos. Mijn moeder wil dat wij je helpen. Que nos wij willen dat jullie ons helpen. Que nos wij willen dat u ons helpt. U hebt het wel gezien. Het werkwoord in de bijzin, de zin na het woordje ke staat in een bijzondere vorm, in de subjuntivo. Wanneer de subjuntivo gebruikt wordt, zullen we later in deze les behandelen. We zullen eerst kijken hoe de vormen van de subjuntivo eruit zien in de werkwoordgroepen op R en IR. Zegt u maar na. Pedro, quiere que lea este Pedro wil dat ik dit artikel lees. Quiero que leas este artículo. Ik wil dat jij dit artikel leest. Quiero que usted lea este artículo. Ik wil dat u dit artikel leest. Pedro quiere que leamos este artículo. Pedro wil dat wij dit artikel lezen. Queremos que leáis este artículo. Wij willen dat jullie dit artikel lezen. Queremos que ustedes lean este artículo. Wij willen dat u dit artikel leest. Mi madre quiere que te escriba. Mijn moeder wil dat ik je schrijf. Quiero que me escribas. Ik wil dat jij me schrijft. Quiero que usted me escriba. Ik wil dat u me schrijft. Mi madre quiere que te escribamos. Mijn moeder wil dat wij je schrijven. Queremos que nos escribáis. Wij willen dat jullie ons schrijven. We willen dat jullie ons schrijven. Wij willen dat u ons schrijft. De werkwoorden die een bepaalde onregelmatigheid in de eerste persoon enkelvoud tegenwoordige tijd vertonen, behouden deze onregelmatigheid in de subjuntivo, tegenwoordig tijd. Zegt u maar weer na. Mi madre que la Mijn moeder wil dat ik het raam sluit. Quiero que te sientes aquí. Ik wil dat jij hier gaat zitten. Quiero que usted vuelva enseguida. Ik wil dat u onmiddellijk terugkomt. Mi madre quiere que no se lo digamos a Carlos. Mijn moeder wil dat wij het niet aan Carlos zeggen. Queremos que os pongáis los pantalones negros. Wij willen dat jullie de zwarte lange broeken aandoen. Queremos que ustedes hagan el café. Wij willen dat u koffie maakt. Quiero que sigas su ejemplo. Ik wil dat jij zijn voorbeeld volgt. Er zijn echter ook enkele werkwoorden met een onregelmatige vervoeging in de subjuntivo. Zegt u eens na. Nou, Pedro quiere que te dé este libro. Pedro quiere que te dé este libro. Quiero que estés aquí a la una. Quiero que estés jij hier om una. uur que Quiero aquí a Pedro quiere que usted vaya de compras. Quiero que usted vaya gaat doen. Pedro quiere que usted dé que beter wil dat wij precies zijn. Voordat we iets over het gebruik van de aanvoegende wijs gaan vertellen, doet u er verstandig aan in het overzicht na deze les de vervoegingsschema's van de subjuntivo te bestuderen. Er bestaan enkele regels ten aanzien van het gebruik van de subjuntivo waarvan we de belangrijkste zullen behandelen. De subjuntivo wordt in het Spaans in de bijzinnen gebruikt, dat zijn zinnen, na het woordje ke, als in de hoofdzin een werkwoord staat dat aangeeft, ten eerste, een wil, wens, gebod, verzoek, enzovoort. Ten tweede, een gevoel, blijheid, droefheid, spijt, hoop, enzovoort. Ten derde, twijfel, onzekerheid. Ten vierde, een bepaalde uitdrukking, zoals, het is beter, het is belangrijk, het is mogelijk, enzovoort. Er volgen nu opnieuw enkele voorbeeldzinnen. Zegt u ze na en let ook goed op uw uitspraak. Mi padre no quiere que salgamos ahora. Mijn vader wil niet dat wij nu vertrekken. Deseo que usted esté contento con mi trabajo. Ik wens dat u tevreden bent met mijn werk. Pedimos que el camarero nos traiga más calamares. Wij vragen, verzoeken, of de ober ons meer inktvis brengt. Perdóneme que lo diga. Excuseert u mij dat ik het zeg. Siento que mi amigo no pueda venir. Het spijt me dat mijn vriend niet kan komen. Estoy contento que mis hijos estudien español. Ik ben blij dat mijn kinderen Spaans studeren. Me gusta que me visites. Ik vind het leuk dat jij me bezoekt. No pensáis que lo hagamos bien? Denken jullie niet dat wij het goed doen? Puede ser que él lo arregle. Het kan zijn dat hij het regelt. Es mejor que vayas al cine esta tarde. Het is beter dat jij vanmiddag naar de bioscoop gaat. Het is belangrijk dat jullie een paseo cada mañana. Het is belangrijk dat u elke ochtend een wandeling maakt. En dan gaan we nu proberen een en ander in praktijk te brengen. Zet het werkwoord dat tussen haakjes staat in de juiste vorm van de subjuntivo. Controleer u zelf nauwkeurig na elke zin. Is mejor que nosotros hacer una excursion mañana? es mejor que hagamos una excursión mañana. El director está contento que las secretarias lo arreglar. El director está contento que las secretarias lo arreglen. Al médico no le gusta que tú acostarse tan tarde al médico no le gusta que te acuestes tan tarde Pedro pide que yo le reservar una mesa para dos Pedro pide que le reserve una mesa para dos puede ser que Carlos poder venir. Puede ser que Carlos pueda venir. No queremos que este hombre volver a nuestra casa. No queremos que este hombre vuelva a nuestra casa. Es importante que Vosotros, ir, a ver al médico enseguida. Es importante que vayáis a ver al médico enseguida. Siento que tú, estar, cansado, y que tú, no, encontrarse, bien. Siento que estés cansado y que no te encuentres bien. Voordat we aan de laatste oefening van deze les beginnen, leren we er een paar nieuwe woorden bij. Zegt u de Spaanse woorden na. La comisaría. La comisaría. Het politiebureau. El policía. El policia. De politieagent. El apellido. El apellido. De achternaam. La dirección. La dirección. Het adres. El domicilio. El domicilio. De woonplaats. La nacionalidad. La nacionalidad. De nationaliteit. La fecha de nacimiento. La fecha de nacimiento. De geboortedatum es necesario Is necesario het is nodig dejar dejar laten achterlaten olvidarse de olvidarse de vergeten perder perder verliezen kwijtraken Ocurrir. Ocurrir. Gebeuren. Dejar. Olvidarse de. En. Ocurrir. Zijn regelmatige werkwoorden. We gaan deze woorden oefenen. Zegt u ze direct in het Spaans. De geboortedatum. La fecha de nacimiento. Het is nodig. Es necesario. Gebeuren. Ocurrir. De achternaam. El apellido. De politieagent. El policía. Vergeten. Olvidarse de. De Nationaliteit. La nacionalidad. Het politiebureau. La commissaria. Kwijtraken. Verliezen. Perder. De woonplaats. El domicilio. Laten. Achterlaten. Dejar. Het adres. La dirección. We zijn alweer toe aan de laatste oefening van deze les, waarin we de nieuwe grammaticale stof en nieuwe woorden nog eens gaan herhalen en in praktijk brengen. Zegt u de Nederlandse zinnen in het Spaans en controleer uzelf na iedere zin weer zorgvuldig. De directeur vindt het niet leuk dat de secretaressen de cursus Spaans niet volgen. Al director no le gusta que las secretarias no sigan el curso de español. In de trein vragen, verzoeken, we of ze ons het ontbijt om zeven uur serveren. In de trein pedimos que nos sirvan el desayuno a las 7. Waar willen jullie dat wij op jullie wachten? ¿Donde que os esperemos? Op het perron. En el andén. Het is nodig dat jij me de kaartjes voor de reis geeft. Es necesario que me dé los billetes antes del viaje. Het spijt me dat deze zitplaats bezet is en dat jij hier niet kunt gaan zitten. Siento que este asiento esté ocupado y que no te puedas sentar aquí. Het is beter dat wij dadelijk afscheid van u nemen. Es mejor que nos de ahora mismo. Mijn moeder wil dat jullie haar veel schrijven en dat jullie haar elke dag een brief sturen. Mijn moeder wil dat jullie haar veel schrijven en dat jullie haar elke dag een brief sturen. ...y que le mandeis una carta cada día. Excuseert u mij, me, meneer, dat ik hier kom. Perdóneme, señor, que venga aquí. Ik heb nodig dat u me helpt. Necesito que me ayude. Ik ben mijn portemonnee kwijtgeraakt. He perdido mi portamonedas. Hoe is het gebeurd? Como ha ocurrido? En wanneer? Y cuando? Ik was in het warenhuis en plotseling ontdekte ik dat ik mijn portemonnee niet had. Estaba en el almacén y de repente descubrí que no tenía mi portamonedas. Het is nodig dat u dit formulier invult. Uw naam, achternaam en woonplaats alstublieft. Het is que usted llene este formulario. Su nombre, apellido y domicilio, por favor. Het is beter dat u ook uw nationaliteit en geboortedatum opschrijft. Es mejor que escriba también su nacionalidad. Fecha de de politieagent vraagt, verzoekt, me of ik morgenochtend terugkom. El me pide que vuelva mañana por la mañana. Het is belangrijk dat u uw paspoort naar het politiebureau brengt en dat u hem aan de politieagent laat zien. Es importante que usted lleve su pasaporte a la comisaría y que se lo deje ver al policía. Mijn vader is het adres van ons hotel vergeten. Mi padre se ha de la dirección de nuestro hotel. Nu wil hij dat wij naar het VVV-kantoor gaan en dat wij ons op de hoogte stellen in welke straat het Hotel Estrella ligt. Ahora que vayamos a la oficina de y que nos informemos en que calle está el hotel Estrella. In de leesoefening die straks volgt, komen enkele nieuwe woorden en uitdrukkingen voor die we nog niet kennen. Zegt u ze een paar keer na. Ze komen u straks vertrouwd voor en u weet dan wat ze betekenen. Media hora. Media hora. Een half uur. Ir y venir. Ir y venir. Heen en weer lopen. El viajero. El viajero. De reiziger. Komodamente. Komodamente. Gerieflijk. Hace dos semanas. Hace dos semanas. Twee weken geleden. Asustarse. Asustarse. Schrikken. Robar. Robar. Bestelen. Pues. Pues. Wel, nu. Mientras tanto. Mientras tanto. Ondertussen. Robar en asustarse zijn regelmatige werkwoorden.